7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is er met hulp van het Rode Kruis ingeslaagd... om zijn dochter van 11 terug te krijgen uit Syrië. Het meisje was in 2016 door haar moeder meegenomen. Het is onduidelijk of de moeder zich daar aansloot bij een terreurgroep. De vader deed aangifte van ontvoering en schakelde het Rode Kruis in... Met hulp van de Turkse zusterorganisatie Rode Halve Maan kon het meisje worden teruggehaald. De moeder had daarmee ingestemd en de Turkse en Nederlandse autoriteiten waren op de hoogte. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een kind op deze manier uit Syrië is teruggehaald. Aan het begin van de Amsterdam Pride heeft burgemeester Halsema een erepenning uitgereikt aan Hans Verhoeven. Hij stond aan de wieg van de Gay Pride en nam in 1994 het initiatief tot de eerste Euro Pride in Amsterdam. Tegenwoordig organiseert hij de Pride Walk, de optocht waarmee de Amsterdam Pride vandaag begon. Verhoeven droeg de erepenning op aan Jelena Grigorjeva, de Russische LHBT-activiste die afgelopen zondag werd vermoord. Nederland importeert steeds meer cacaobonen. In tien jaar tijd is de invoer verdubbeld tot 1,1 miljard kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. kwart daarvan wordt in Nederland verwerkt, de rest wordt doorverkocht aan andere landen. De meeste bonen komen uit de Ivoorkust. Nederland is al langer de grootste cacao-importeur ter wereld. Oud voetballer Humphrey Mijnals is overleden. Hij was in 1960 de eerste speler van Surinaamse afkomst die voor het Nederlandse elftal speelde. Mijnals speelde voor Oranje maar drie interlands mede door een conflict met de KNVB. Voor Suriname speelde hij 45 interlands. In 1999 werd Mijnals gekozen tot Surinaams voetballer van de eeuw. Humphrey Mijnals is 88 jaar geworden. Het weer. In het midden en zuiden vallen buien, soms met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen is er een mix van zon- en wolkenvelden met vooral in het midden en oosten enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 22 graden in Zeeland tot plaatselijk 30 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvo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 Dan hoorde je, ja, dat is natuurlijk de, ja, het, de titelsong van de Pokémon-film Detective Pikachu, waar we het over hebben. Vind je deze week op uh, plek 40 uh, in de Euro Breakdown. En uh, ja, ik moet zeggen, hij staat nog niet heel erg lang in de lijst. Uh, plek 14, dus wie weet, wordt het de battle der survival? Zien we hem volgende week nog? Nou, ik hoop het in ieder geval. Maar we hebben hem deze week wel even kunnen draaien. Laten we daar even mee beginnen. nou ja, het zal je alles aan opgevallen. Ik ben alleen vanavond.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 komt dit jaar ook uit. Daar gaan we ook nog even wat meer over vertellen. Uh, Ed Sheeran die ontkent een samenwerking met reality-ster Katie Price. En Lil Nas X ja, wordt voor 22 miljoen euro...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 Oh yeah! Summer Air, Trevor Guthrie en Hardwell. Wat blijft het toch een lekkere plaat. Ja, ik ben gewoon echt in opper, opperst goed humeur. Ik, ik, euh, la, laat ik het, laat het even zo zeggen. Dit is even, even buiten de breakdown, man. Maar ik word, net, ik word net gebeld even door stel vrienden die zeggen... joh, luister, weet je, we zouden vanavond eigenlijk kroeg gaan, maar we weten dat je niet mee kan. Wat nou als wij gewoon naar jou toe komen? Je hebt toch nog genoeg bier staan? Ja, ik heb nog genoeg bier staan. Dan gaan we gewoon lekker bij jou bier drinken. Nou, het eerste wat ik denk is...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 She make you feel the same. Kills me to know she's. Sleep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 Ja, er ja, wordt ook al gezegd, van, het gaat om wat je doet als je vrij bent. Hij moet zeggen, buiten de, de, de regels, in ieder geval buiten de gevangenis, heeft hij natuurlijk ook wel wat, nee, wat akkerfiets geweest. De hiphopartiest die steekt de gedetineerde natuurlijk wel een hart onder de riem. en zegt, de de waarheid is dat als je vast zit, je gewoon heel weinig kan doen. Het gaat er meer om wat je gaat doen als je vrij bent. Want als je vast zit, is het meestal al te laat. Maar mijn tip aan iedereen in de tensie is, dus als ze vrij komen, dat ze, wat ze, dat ze wat met hun leven moeten gaan doen en in zichzelf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 Jack Wins. Hold your breath. Buddy, you a break now. Connected. I feel you. You could touch my skin. And he led to you. Your heart.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 schrijft Gallagher. En ja, die voorspelt dat het een uh, bijbelse avond zal worden. A biblical evening. Ik ben benieuwd. Ja, Gallagher die had in de jaren negentig uh, grote successen met Oasis, uh, de band die hij samen met zijn broer Noel uh, heeft gevormd. Uh, vooral Wonder Woman, uh, sorry, Wonder Woman. <laughs> oh, wat slecht. Wonderwall en uh, Don't Look Back in Anger werden grote hits. En uh, de band in, uh, ja, werd in 2009 opgeheven... waarna zowel uh, Liam als uh, Noel eigen muziek uh, gingen maken. Ja, toch wel, uh, toch wel een band die lang bij elkaar is gebleven. Gaaf. Leuk. Ja, en Wonderwall, is gewoon dat is echt zo'n tijdloze klassieker. Dat, die, kun je gewoon, die kun je over tien jaar kun je nog steeds draaien. Echt heerlijk. Hm.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 in het tweede uur van de Euro breakdown. Wat uh, hebben we onder andere besproken? We hebben natuurlijk uh, ja, de vermeende samenwerking... van Katie Price en Ed Sheeran uh, besproken... die aan de kant van Ed Sheeran ontkend wordt. We hebben uh, gekeken naar Lil Nash. Lil Nash die krijgt een boete voor plagiaat... van 22 miljoen dollar. En we hebben...